Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Asielzoekers die in Den Bosch op de stoep van de immigratie- en naturalisatiedienst bivakkeerden... zijn hun kamp aan het opbreken. Ze doen dat na gesprek met de politie. Agenten stonden klaar om het kamp te ontruimen. De Somaliërs verbleven sinds maandag voor het gebouw van de IND. Ze wilden niet langer in het asielzoekerscentrum in Vught blijven. De uitgeprocedeerde asielzoekers vinden het regime daar te streng. Ze moeten zich dagelijks melden.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 De politie denkt dat de man al was neergeschoten in de buurt van het treinstation Den Haag-Holland-Spoor. Er zijn vijf mensen aangehouden. De Nederlandse medaillewinnaars Marianne Vos en Edith Bos zijn gisteravond gehuldigd in het Holland House. Vos pakte zondag de Olympische titel op de wegreis... ...maar ze werd gisteren pas gehuldigd omdat ze nog de tijdrit moest rijden. Judoka Bos werd gehuldigd voor haar bronzen medaille. Ongeveer 4000 mensen vierden het feestje van Vos en Bos mee. Het weer, eerst buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Pas vanmiddag vanuit het westen droger en steeds meer zon. Het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOR. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A16 Rotterdam richting Breda staat tussen Zwijndrecht en Knoppenklaverpolder. Vijf kilometer file, dat komt er een ongeluk. De rijstroken zijn daar wel weer open. De vrachtwagen die betrokken was bij het ongeluk blijft nog wel even op de vluchtstrook staan. Tot zover de verkeersinformatie.